Het is 6 uur, Jeroen Tchapka met het nos journaal In Venezuela worden na de dood van Hugo Chavez binnen 30 dagen presidentsverkiezingen gehouden. De president overleed gisteravond in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Chavez was 58 jaar en leed al geruime tijd aan kanker. Hugo Chavez was president sinds 1999 en was zowel nationaal als internationaal omstreden. De Venezolaanse vicepresident Nicolas Maduro treedt tot de verkiezingen op als waarnemend president.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 Ook de regels rond sportattributen worden versoepeld... zoals handbagage en dan ook bijvoorbeeld kleine honkbakknuppels... hockeysticks en biljartkeus weer toegestaan. Het, beweer, het weer bewolkt en af en toe zond. wordt met 14 graden opnieuw zacht. Donderdag een kleine kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een korte file op de A7 vanaf Den Oever naar Zaandam bij Horen. Twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht... En helemaal dicht is de A15 van Gorkum naar Nijmegen. De weg is afgesloten tussen Leerdam en Knoppen heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Nijmegen kan vanaf Knopend het Gorkum beter omrijden. Via Den Bosch over de A27 en de A59. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 6 maart. Goedemorgen. Michael het hoort u vanochtend over zijn doping gebruiken. We praten er ook over door met wielenverslaggever Gio Lippens. Die is al bij ons in de studio. Gio, opmerkelijk? Nee, niet opmerkelijk. En we verzamelen natuurlijk reacties in de wielerwereld op Bogerts bekentenis. U krijgt het laatste nieuws uit Venezuela na het overlijden van president Hugo Chavez. En correspondent Kees Elenbaas is ook al hier om over Chavez te vertellen. Het debat in de Tweede Kamer werd gisteravond uh, weer een schaakspel. En het werd ook laat. Joost Vullings belichte de posities van de verschillende partijen. U hoort kinderarts Arjen Boom over het alcoholverbod voor jongeren onder de 18. En Mino Remmers houdt zich vanochtend bezig met vliegende objecten. Zoals ganzen. Jawel, want ik heb hier het jaarverslag... van de Nederlandse regriegroep Vogelaanvaringen. Hij bestaat echt. En dan kijk ik even naar de getallen. Nesten behandeld. 4.000. Eieren geschud. Meer dan 28.000. Afschot. Bijna 8.000 ganzen. Vangacties. 5.000. Totaal aantal ganzen gedood. Meer dan 12.000. En nog hebben de grote zilveren vogels... last van die vliegende beesten. Er is ook muziek. We beginnen met Lily Allen.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 Bogert zei verder dat dopinggebruik in het peloton haasten vanzelfsprekendheid was. En jullie, is hier willen verslaggever. U hoorde hem net al even. Gio, nog eens goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe is deze biecht van Bogert, de late biecht van Bogert tot stand gekomen? Um, ja, hij zegt zelf onder druk van de media, onder druk van het publiek. Uh, de druk werd steeds groter. Zijn naam werd natuurlijk voortdurend genoemd. Want als je praat over wielrennen in de jaren negentig en begin van, de, uh, ja, van het afgelopen decennium, dan praat je toch ook over Michael Bogort. Hij was de vaandeldrager. En Steeds meer renners uit zijn ploeg bekenden. In totaal zijn het er nu acht. Acht renners uit de Rabo-ploeg uit die tijd die ja. bekend hebben. Ja, en, en, en uiteindelijk was Bogert ongeveer de last man standing. De enige die niet uh, vertelde uh, wat hij uh, gedaan heeft in die periode. De, dus het werd wel verwacht. Maar hij zegt zelf, uh, het was wel een mooi verhaal eigenlijk, uh, dat, hij, dat hij met zijn zoontje bij het voetbalveld stond. En dat er een jochie van achter op hem afkomt en zegt: Van zeg, jij bent toch uh, die renner die doping heeft gebruikt. Want dat uh, zag ik op televisie. Ja, en hij zegt, daar was voor mij echt de Bereikt. Het schijnt ergens uh, afgelopen weekend gebeurd te zijn. Okay. En toen Zo was het voor hem wel duidelijk. Ja, ja. Dat, tenminste, dat zegt hij zelf hoor. En hm. de druk werd steeds groter. Zeg. Hey, wat heeft hij gebruikt? Want hij, hij heeft het over verschillende soorten doping. Wat vertelt hij daarover? Ja, een beetje, beetje het uh, gebruikelijke spul. Uh, uh, natuurlijk. Het, het, het mondermiddel uit de jaren negentig. Uh, hij heeft het over cortisone. Ook dat, uh, daar weten we van dat dat heel veel in de wielrennerij uh, werd gebruikt. Ja, en dan die bloedtransfusies. Hè. Dus bloed eruit laten halen, verversen. Zorgen dat er meer rode bloedlichaampjes in komen. En dan weer gewoon uh, terugbrengen, uh, zodat je beter presteert. Nou, dat zijn een beetje de zaken die hij bekend heeft. Hij wil verder zegt hij niks over producten die hij gebruikt zou hebben. En uh, het hele arsenaal wat onder andere door Michael Rasmussen wordt uh, toegegeven... He, die had ongeveer de hele apotheek leeggehaald. Mm. Daarvan zegt hij van ja, dat staan mijn oren echt van te klapperen... want daar, uh, daar wist ik echt helemaal niks van. Okay. En, en heeft hij verteld over hoe vaak hij dat dan gebruikte? Nee, hij heeft heel weinig verteld over methodieken, over de hoeveelheid. Hij zegt, ik heb lang niet iedere Tour de France vanaf 1997 gedrogeerd rondgereden. Maar wel de voorbereiding van de Tour vroeger? Ja. En hij zegt er waren toeren die ik schoon heb gereden. Uh, daarmee houdt hij een klein beetje de illusie in stand. dat die hele mooie overwinning op La Plagne. Hè, 2002. Uh, we kunnen het ons allemaal nog herinneren. dat die schoon tot stand is gekomen. Maar hij wil in ieder geval niet zeggen van. nou, ik heb al die overwinningen. vanaf 1997 heb ik. of al die overwinningen laten we ook niet overdrijven. zoveel waren het er niet. Maar in ieder geval die paar ja, mooie ja. overwinningen. die heeft hij, uh, zegt hij, niet allemaal met doping behaald. Goed, nou, er zijn nog veel meer vragen te beantwoorden, Gio. We spreken hier nog later in deze uiteenzetting. En dank je voor nu. President Chavez van Venezuela is gisteravond overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn overlijden werd op de staatstelevisie bekendgemaakt door een zeer geëmotioneerde vicepresident. A las 4.25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo chávez Frías. Ja, pinkten een traantje weg, net als overigens de meeste Venezolanen. Die stroomden na de bekendmaking massaal de straat op. En ze liepen naar het militaire ziekenhuis in de hoofdstad Caracas, waar Chavez lag. Todos somos Chávez! Todos somos Chávez! estás muerto, hermano! Todos somos deze Venezolaan kon niet geloven dat zijn president er niet meer is. Hij leest door in mijn hart, zegt hij, ontroerd. Op andere plaatsen in Venezuela bleef het relatief rustig, zegt deze Nederlander in de stad Maracay. Ik ben tot zeven uur, was ik nog op straat. En uh, ja, heel rustig, het is net als andere dagen in de week. Alleen minder mensen op straat, want iedereen zit aan de televisie gekluisterd. Nero Chavez kwam in 1999 aan de macht in Venezuela. Hij was een omstreden en zeer kleurrijk politicus, zegt correspondent Mark Bessems. Hij was Venezuela. Hij maakte de politiek heel persoonlijk. Hij polariseerde, uh, hij gaf armen een stem, um, maar hij voerde dus ook het socialisme in. Althans, dat heeft hij geprobeerd. Er kwam veel kritiek op. Hij was ook omstreden, hoewel hij altijd alle verkiezingen heeft gewonnen... en dus de steun had van een grote groep uh, Venezolanen. In Venezuela komen binnen een maand verkiezingen en tot die tijd is vicepresident Maduro er de baas. De eerste internationale reacties op het overlijden van Chavez zijn er ook. Zo noemt Suriname Chavez een vriend. En president Obama denkt dat voor Venezuela een nieuw tijdperk aanbreekt. Hij hoopt op betere relaties met het olierijke land. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer opnieuw steun gezocht voor nieuwe bezuinigingen. Hij wilde de oppositie nog geen concrete voorstellen doen voor een akkoord, maar hij zei wel dit. Ik ben ervan overtuigd dat we ook met het CDA tot zaken kunnen komen. En wij zullen heel goed luisteren naar de wensen die in de kring van, een, van, de, van, de, van de christendemocratie leven." Het CDA is eh, erg belangrijk voor voldoende steun in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft daar geen meerderheid en moet daar dus naar op zoek. VVD-fractieleider Zelstra zette de deur voor de oppositie alvast op een kier. Er zal een pakket moeten komen te liggen wat gewoon de economische uh, structurele positie verbetert. En als men in staat is uh, in het schuiven binnen maatregelen, of nou binnen de WW en ontslagrecht bijvoorbeeld is, of met, andere zaken, of met andere zaken, te zorgen dat Nederland er beter uitkomt dan wij op dit moment in onze plannen hebben staan, dan staat de deur daarvoor open. De meeste oppositiepartijen zijn wel bereid tot afspraken met het kabinet, maar houden de kaarten voorlopig tegen de borst. Minister Dijsselbloem gaat later deze maand nog eens alle partijen langs om te kijken of er zaken gedaan kunnen worden. De Tweede Kamer moet zich binnenkort ook buigen over een eventueel EU-referendum. Het burgerinitiatief Burgerforum EU heeft namelijk 40.000 handtekeningen verzameld. En dat is genoeg om de Kamer aan het werk te zetten. Initiatiefnemer van het referendum is hoogleraar Ewald Engelen. Hij maakt zich zorgen over het afstaan van bevoegdheden aan Brussel. We zien nu dat um, de Europese Unie en met name de eurozone binnen de Europese Unie... Uh, in een uh, stroomversnelling uh, terecht is gekomen die ertoe uitmondt... dat zonder dat burgers daar zeggenschap over gehad hebben... De democratische zeggenschapsrechten met name over nationale begrotingen verdwijnen. En dus moet het over het afstaan van zulke bevoegdheden... alsnog een referendum komen, vindt hij. En als de Kamer daar niets voor voelt, dan heeft hij nog wel een plan B. En Wij zullen dus uiteindelijk ook proberen om 300.000 steunbetuigingen te krijgen... met behulp waarvan wij eigenlijk het parlement kunnen passeren... en een raadgevend referendum kunnen afdwingen... Uh, wat vervolgens dan wel weer door de Tweede Kamer... mee in overweging genomen moet worden... Eerste blik in de kranten leert ons dat twee kranten ook de bekentenis van Bogert hebben. De Telegraaf om te beginnen heel groot op de voorpagina. Bogert bekend, grote foto van Michael Bogert. Daarna pijnzend, en daarbij staat de tekst... ik wil mijn fouten niet in andermans schoenen schuiven. Ja, mooi ook dat iedereen het meldt als exclusief, ja. <laughs> ook de NOS. Want het zijn drie media op dit moment, NRC Next, de Telegraaf... of NRC moet ik zeggen, de Telegraaf en de NOS... die een gesprek met Bogert hebben gehad. Um, dus ook op de voorpagina van NRC Next het nieuws. Bogert bekend, voormalig uh, Rabo-renner, Michael Bogert... gebruikte EPO, cortisone en deed bloedtransfusies... vertelt hij vandaag in NRC Next. Je hoort dat iedereen dat product neemt, EPO. Volkskrant heeft een grote foto van Hugo Chavez op de voorpagina met karakteristieke rode baret en zijn arm omhoog en daarop zittend een papegaai. Met ook zoiets als een rode beret op, uh, op het hoofd. De opening van de volkskant is het anders. Uh, het Sociaal Akkoord, daar gaat het over. Vakbeweging en werkgevers naderen elkaar. Ook Trouw heeft op de voorpagina uh, Javes. Misschien een wat oudere foto, vermoed ik zo. dan de foto op uh, de voorpagina van de Volkskrant. Want de pagina hier ziet uh, Javes er al wat zieker uit. En dikker ook. Uh, president Javes van Venezuela overleden. Um, en de CITO-scores. Per school openbaar, meldt Trouw. Een opening van het Algemeen Dagblad betreft alcohol. Jeugd mag pas vanaf 18 jaar een biertje. De Tweede Kamer verhoogt de minimumleeftijd. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ice will melt. You feel lucky when you know where you are. You know it's gonna come true. Yeah, yeah. Het house chaos nu met It's Only Natural. Maar de Remmers, die is vanochtend in het veld. Neem ik aan, Maino? Ja, zeker. Bij de ganzen, tenminste, als je ze kunt vinden. Want ze vliegen nog wel eens op, Ja, hoor. ze vliegen nog wel eens weg, hè? Ja, ik kan ze zo laten wegvliegen. Maar uh, dan komen ze wel van een bandje, want ik loop hier over een akker... vlakbij Schiphol. Kijk, daar heb je ze, hè? Ik weet niet precies welke dit zijn, hoor. Maar die hebben we gewoon bij de collega's van Vroege Vogels vandaag gestolen, geloof ik. Terwijl als ik nu op deze kale akker kijk, dan zie ik geen ganzen. Wel in de verte een klein weg wit lampje. Ja, weg. Ja, zo gaat het. Wij kunnen ze zo uitzetten. Maar was dat in het echt ook maar zo? Nee, dat is niet het geval. Blijkt uit een rapport dat ik hier in mijn hand heb. Dat is er vanaf vandaag, het jaarverslag van de Nederlandse regiegroep vogelaanvaringen. Heerlijk Nederlands woord alweer, hè. Regiegroep vogelaanvaringen. Nou ja, we hebben deze week nog een fikse vogelaanvaring op Schiphol gehad. Hè? Een toestel wat terug moest, omdat het ganzen in de motoren had. Uh, en ja, ik, uit de cijfers blijkt dat er behoorlijk wat aan gedaan is. Er zijn eieren geschud. Uh, in totaal zo'n 28.000. Dan zijn er nesten behandeld. Ik weet niet wat nesten behandelen precies inhoudt. gaan we straks eens vragen, maar meer dan 4.000. Afschot, bijna 8.000. En dan zijn er ook nog eens vangacties geweest. Nou, dat is dus dat omstreden gedoe met dat vergassen van die ganzen. Denk ik. 5.000 ganzen. Dan kom je op een totaal van meer dan voorgaande jaren... 12.000, bijna 13.000 ganzen. En dat, terwijl het probleem blijkbaar niet echt veel minder is geworden... Um... Ja, dat is dan wel een probleem natuurlijk. Want als ze in de motoren komen, dan levert dat behoorlijke risico's op. Zeker voor de luchthaven Schiphol. Daarom gaan we straks maar eens naar Ranier van Elderen. Hij is boer, hier vlakbij Schiphol. Maar ook beheerder van het gebied, hij is jager. En we gaan met hem maar eens op pad. Hier rondom Schiphol om te kijken en zijn ervaringen te beluisteren. Over die ganzen, terwijl in de verte het witte lampje langzaam daalt... naar de start- en landingsbaan. Van Schiphol. Meino Remers in de buurt van de Luchthaven over het jaarverslag van de regiegroep Vogelaanvaringen. En uiteraard uh, praten we u de komende uren bij... over het overlijden van Hero Chavez en over de dopingbiecht van Michael Bogert. Maar eerst naar de Amerikaanse fotograaf Yves Arnold... stier stierf een jaar geleden, ze was uh, bijna 100. In het gemeentemuseum Helmond is een overzichtstentoonstelling... te zien van haar werk. Hoe kijkt een hedendaagse fotograaf tegen haar werk aan? Verslaggever Karin Alberts bekijkt samen met Cleo Kampert de tentoonstelling. Nou ja, dit is toch echt wel ook een hele mooie foto. Je ziet twee meisjes die in de spiegel kijken. Ze zijn helemaal bijna helemaal aangekleed en opgetut voor een modeshow. En, want het is uit een, uit een reportage die heet Harlem Fashion Show uit 1950. Dat is een van ja. haar eerste uh, reportages geweest, hè? Ja, nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een, een, meteen al een hele fijne omgeving om in te fotograferen. Ik herken dat wel uit de tijd dat ik in de Roxy fotografeerde. In, een, uh, in de club in Amsterdam... Uh, waar de house scene zo'n beetje tot bloei kwam. En daar was ik ook altijd graag in de kleedkamer... of zo aan de zijkanten van uh, ja, waar, waar alles gebeurde. Omdat daar... Uh, ja, daar zijn mensen bezig met zich te transformeren in een andere gedaante. En ze zijn ook vaak aan het wachten. Dus het zijn van die momenten die heel fotogeniek zijn. En die hier nu ook. En er zijn spiegels en zijn allemaal...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 Dat kan weer een ander gevoel bij je teweeg brengen... wat natuurlijk net zo waardevol kan zijn. Ja, de, de toonstelling over Ivo uh, Arnold is uh, in het gemeentemuseum... en helemaal te zien. Uh, duurt tot 9 juni. Excessieve bonussen voor bankiers zijn taboe in Europa. Bankiers moeten de samenleving weer gaan dienen. Zo klonk het in Brussel na het overleg van minister van Financiën... Dijsselbloem en zijn Europese collega's. Het enige probleem, de Britten, die liggen namelijk dwars... Correspondent Thijns Adé sprak met Dijsselbloem over de bankiersbonussen. Er is alleen uh, gekeken naar de implementatietermijn uh, daarvan. Dat het iets langer mag duren voordat het uh, ingevoerd zal worden. Dus iedereen heeft uh, een begrip getoond voor de irritatie uh, bij de Britten. Namelijk, zij hebben een punt gemaakt. Verder is eerder gewoon nooit over gesproken. Uh, en nu is het parlement op deze manier ingebracht. Nou ja, daar hebben ze een punt... Maar van de andere kant, het parlement heeft gewoon het recht. Uh, zij zijn medewetgever. Hebben jullie dan wel een plafond afgesproken... van uh, mag niet langer dan één jaar uitstel worden? Nee, dus echt gekeken naar een zeer beperkt uh, uitstel... Uh, of daar gaat naar worden gekeken. Het parlement zit er overigens ook heel uh, stevig in, in dit punt. Dus ik denk niet dat er eigenlijk nog veel uh, kan gebeuren. en We zullen uiteindelijk ook met het parlement tot een compromis moeten komen. Dus uh, dat geldt ook voor de Engelsen. We zijn het zat dat banken gered moeten worden met ons belastinggeld. Corine Wortman in het Europese parlement namens CDA. Banken moeten veel meer zich inzetten voor lange termijn zekerheid. En daarom is het belangrijk die bonussen aan banden te leggen. En dat gaat nu in heel Europa gebeuren. De, de meeste landen hebben wel het punt gemaakt dat het ongelooflijk belangrijk is... om dit pakket af te ronden, om het ook snel nationaal te implementeren... Daar krijgen we overigens maar weinig tijd voor, dus we moeten Nederland ook uh, vol aan de bak, uh, zodat we met die bankensector uh, verder kunnen. Heeft u het idee dat u hier een beetje geschiedenis schrijft, het einde van de excessieve bonussen? Nou, dat moeten we nog zien, want de financiële wereld is ook nog altijd creatief. Uh, dus ik hoop dat u gelijk heeft uh, en ik denk dat een aantal lidstaten ook echt verder zullen gaan. Ik weet dat Nederland uh, verder zal gaan. Uh, we, hebben gewoon, we moeten echt af van de verkeerde financiële prikkels in de financiële wereld. De financiële wereld de banken moeten ook gewoon meer dienend zijn... aan de reële economie, aan de samenleving. En daar passen excessieve bonussen gewoon niet bij. Hoe kun je het dan omzeilen? U zegt uh, de financiële wereld is creatief. Ja, ik ga ze daar een beetje bij helpen. Uh... Eén voorbeeld? Nee. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Michael Bogart heeft bekend dat hij tussen 1997 en 2007... structureel doping heeft gebruikt. Um, het nodige heeft u er al over gehoord. Wij komen er de rest van de uitzending uiteraard uitvoerig op terug. U hoort Michael Bogert zelf, wielenverslaggever Gio Lippens zit in de studio. En we zijn op zoek naar reacties. In de Champions League was natuurlijk gisteren de absolute kraker. Manchester United ontving Real Madrid. En het ging over een plek in de kwartfinales natuurlijk, was de inzet. In Madrid eindigde de wedstrijd in 1-1 en dus leek United de beste papieren te hebben. Maar het pakte even anders uit. En die houtkamp. Het zag er lang heel goed uit voor Manchester United... toen er gescoord werd door Sergio Ramos... Speler van Real Madrid, die een voorzet van Nani in zijn eigen doel werkte. Maar toen scheidsrechter Tjakir een rode kaart gaf aan Nani in de tweede helft. toen was het opeens heel anders. Een volkomen onterechte rode kaart, overigens. Wel een overtreding, maar zeker geen rood waard. Maar de team van Manchester United konden het niet meer bolwerken tegen Real Madrid. Eerst een prachtig doelpunt van invaller Luca Modric. en toen was het Cristiano Ronaldo tegen zijn oude club die de 2-1 binnenschoot. Van Persie en zijn mannen probeerden er nog alles aan te doen. Kregen kansen, maar het wilde niet meer lukken. 2-1 voor Real Madrid. Real door naar de kwartfinale. Maar de gebeten hond is de scheidsrechter Tjakir. Want hij krijgt de schuld van de nederlaag. Real Madrid ronde verder. En dat zal vreugde geven bij trainer José Mourinho. Maar de Portugees was ook realistisch... en gaf toe dat de beste ploeg had verloren. Los van de beslissing van de scheidsrechter. Independent of the decision. The best team lost. We didn't play well. We didn't niet to winnen, maar voetbal is zoals dit. Ik spreek niet over de beslissing, want ik het niet zeker over het besluit. Maar of uh, beste team was. Ook Borussia Dortmund bereikte trouwens de laatste acht. Shakhtar Donetsk werd met 3-0 verslagen. In de eerste wedstrijd was een gelijkspel 2-2. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft in Brazilië de leiding bij het WK moeten afstaan. Olympisch kampioen eindigde in de negende race als 27 ste en in de tiende als 16e.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 Het is nog niet helemaal onmogelijk voor hem om die wereldtitel te pakken. Dan moet hij van Rijsselbergen dus sowieso wel vijf plaatsen hoger eindigen Tijdens die laatste race dus dan de huidige nummer 1. En dat is de Engelsman Nick Dempsey. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven. Door Meegens, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, Michael Bogertus heeft het gebruik van doping toegegeven. Uh, bekend in een tv-interview met de NOS: dat hij van 97 tot eind van zijn carrière in 2007 gebruik heeft gemaakt van EPO, bloedtransfusies en cortisone. Dan Venezuela. Daar uh, worden na de dood van Hugo Chavez binnen 30 dagen presidentsverkiezingen gehouden. De president overleed gisteravond in Caracas, de hoofdstad van Venezuela.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 Wie de leerkracht al inschat dat ze de twee laagste niveaus van het VMBO gaan doen. Dus dit jaar geen enkel kind dat alle 200 opgaven goed heeft beantwoord. Dat is het nieuws, dan het weer nog. Er trekken vandaag wolkenvelden over, maar soms is er ook wat zon. De meeste bewolking zit in het zuiden. De temperatuur loopt vandaag op tot zo'n 14 graden. Het blijft zacht en droog. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting. Morgen is er misschien al wat neerslag, maar vanaf vrijdag wordt de kans op regen echt groter. Verkeersinformatie naar de AWB. er zit Wijnand Zwaan Wijnand nu al met vertraging. Ja, want er zijn twee snelwegen dicht door ongelukken. In het noorden De A6 en beloord richting Jauren bij Oosterzee. Daar wordt het verkeer lokaal omgeleid. En al wat langer dicht is de A15 van Gorkem naar Nijmegen... tussen de afrit Deerdam en Knoop en Deil. Ze zijn nu bezig met het opruimen van het ongeluk. Omrijden kan via Den Bos over de A27, A59 en de A2.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uiteraard staan we vanochtend stil bij het overlijden van Hugo Chavez, president van Venezuela, en puur schuim. Jarenlang is het overal gebruikt, maar het schuim blijkt gevaarlijker dan gedacht. Artsen pleiten nu voor een verbod. En we praten natuurlijk over Michael Bogert. Tien jaar lang, van 1997 tot 2007, einde van zijn carrière, heeft hij doping gebruikt. In een gesprek met de NOS vertelt hij dat hij EPO, cortisone en bloedtransfusies heeft gebruikt. Gio Liepres is hier, hebben. Gio. Hij heeft er lang mee gewacht met die bekentenis. Waarom zo lang? Uh, uh, imago, uh, toch een beetje de trots. Uh, hij was de vaandeldrager van het Nederlandse wielrennen in die periode. Uh, hij wilde natuurlijk die hele carrière niet te grabbel gooien. Alleen hij wachtte wel heel erg lang. En dat werd hem ook steeds vaker gezegd. Ik kan me voorstellen dat het ook steeds moeilijker werd natuurlijk om dan toch nog over die brug te komen. Ja, en hij heeft er heel erg over getwijfeld van wat moet ik nou doen? Moet ik nu het verhaal gaan vertellen? Uh, hoe verklaar ik dat ten opzichte van mijn kind? Uh, hè, zijn zoontje heeft inmiddels een tweede kind uh, gekregen. Hoe verklaar ik dat ten opzichte van mijn ouders die me altijd hebben gesteund? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus hij geeft wel aan dat hij jarenlang geworsteld heeft eigenlijk met dat verleden. Ja, en uiteindelijk is hij uit de kast gekomen... omdat ja, wat hem betreft uh, het, het on, oh, ja, hoe noem je dat, onontkoombaar was. Nee. Hij, hij kon gewoon niet blijven ontkennen. De druk van buiten werd te groot Ja, en je vertelde net voor de mensen die nu pas inschakelen... een bijzonder moment. Hè? Uh, het is heel recent, uh, was voor hem... Dat ja. was de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, uh, stond met zijn uh, zoon uh, bij het voetballen. En uh, op een gegeven moment komt er een jochie van acht. Uh, zo zegt Dat komt op hem af en zegt... Jo, jij bent die wielrenner die doping gebruikt heeft. Hè? Want uh, dat heb ik op televisie gezien. Ja, En hij zegt op dat moment, dan, dan heb je het idee uh, van... Dit moet stoppen, dit kan gewoon niet meer. Uh, ik moet nu zelf naar buiten komen, want uh, dit gaat gewoon niet goed. Kijk, er waren natuurlijk ook al een hele hoop renners die al bekend hadden. Ook uit zijn ploeg, ook uit zijn omgeving, waardoor je... Uh -huh wel wist. En ze hadden ook namen genoemd. Dus bij de dopingautoriteit lag de naam van Michael Bogert natuurlijk al lang ik op de bureau. Ik kan me herinneren dat hij een tijd geleden had gezegd, ik wil niet de kop van Jut zijn. Hè, daarover. Toen, toen iedereen begon te praten. En ja. zeker uh, na Lance Armstrong zijn bekentenis. Hij wilde niet de eerste zijn ja, in ja. Nederland die met dat verhaal kwam. En daarnaast, dan speelde er nog wat anders. Kijk, Bogert heeft natuurlijk niet echt met zijn Nederlandse concurrenten uh, duels uitgevochten. Hij heeft natuurlijk gewoon op internationaal niveau duels uitgevochten. En Bogert voelt nog steeds, want dat proef je toch ook altijd nog wel een beetje in dat hele interview nog steeds wel een beetje die verongelijkheid van ja maar joh, de hele wereld deed dit en kijk eens al die renners van wie ik ooit verloren heb tegen wie ik gestreden heb die hebben het allemaal gedaan en die bekennen niks. En dan heeft hij het even niet over Armstrong. Hij heeft daar dus lang mee geworsteld ook. Hoe was dan uiteindelijk uh, die bekentenis uh, voor, voor de camera? Hoe, hoe was hij daaronder? Ja, hij was nerveus, uh, heb ik me laten vertellen. Uh, Kees Jonkin, degene die het interview gedaan heeft... Uh, die, die heeft echt meer dan twee uur met hem in één ruimte gezeten. En, en hij maakte een nerveuze indruk, zeker in het begin... En, ook wat ik zeg, die verongelijkte indrukken. Toch een beetje van, ja, maar waarom ben ik de nationale schietschrijf Waarom moet iedereen mij hebben? Ik heb het gevoel gehad, dat, dat zegt hij op een gegeven moment ook in het interview... ik heb het gevoel gehad dat ze mijn scalp wilden hebben. Ja. En de, met ze bedoelt hij natuurlijk ons, uh, de media, het publiek. Iedereen wachtte natuurlijk op die bekentenis. Maar dat is volgens mij gewoon heel simpelweg een gevolg... van het feit dat hij de vaandeldrager ja. was. Dus ja. zit je te wachten op zijn bekentenis. Als mijn slachtoffer dan dader klinkt het... Uh, nu hij, ja, maar dat proef je wel een klein beetje bij hem door. En hij heeft daar voor een deel gelijk in. Hij zegt ook, uh, het is jammer dat ik in die periode gefietst heb. Uh, de periode van het EPO-gebruik. Mm. Uh, dat ik, dat ik hè, als je kijkt naar het wielrennen nu, kijk naar Robert Geesing, kijk naar Bouken Mollema, uh, Tom Jelters slachter, de frisse generatie, de nieuwe generatie. Die fietsen in ieder geval in een ander tijdperk, hoewel we daar ook weer niet te naïef over moeten doen. In dat tijdperk kon hij niet anders, dat is zijn verklaring. Hij zegt dat hij echt door de omstandigheden werd gedwongen. dat hij wel moest zoals iedereen moest in die God, tijd. Nou, er is nog veel meer gezegd, daar gaan we het uh, later nog over hebben. Gio Lippens, dank voor nu. Het andere verhaal van vanochtend is natuurlijk het overlijden van uh, Hugo Chavez. de flamboyante president van Venezuela. Gisteravond overleed hij aan de gevolgen van kanker. Chavez lag vaak overhoop met het Westen. Onder meer vanwege zijn steun aan Iran en dictators zoals wijlen Muammar Gaddafi. En ook was hij nooit te beroerd om gepeperde uitspraken te doen... over collega-machthebbers. De duivel noemt Hugo Chavez in 2006... de toenmalige Amerikaanse president Bush... in een toespraak voor de Verenigde Naties. Diplomatiek kon je Chávez niet noemen. Als militair zei hij liever waar het volgens hem op stond. Het is ook als militair dat de wereld in 1992 voor het eerst kennis maakt met Chavez. Met een groep militairen doet hij een greep naar de macht. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá Caracas. De koep mislukt en Chavez verdwijnt voor twee jaar achter de tralies. Maar zijn socialistische ideologie krijgt tijdens zijn gevangenschap alleen maar meer aanhangers. En eind 1998 verzilvert Chavez zijn populariteit door de presidentsverkiezingen te winnen. In de eerste tien jaar van zijn presidentschap weet hij het volk vooral voor zich te winnen door de armoede terug te dringen. Grootgrondbezitters worden onteigend en hun grond wordt onder arme boeren verdeeld. En dankzij Chavez kunnen steeds meer armen in de sloppenwijken een dokter bezoeken en hun kinderen naar school sturen. Allemaal betaald van de enorme olieopbrengsten van het land. La misión Barrio Dentro en Venezuela comenzó con la atención primaria de salud a la población más necesitada a través de los consultorios populares. Después de cuatro años de colaboración, la República Bolivariana cuenta hoy con más de 6.600 consultorios en todo el país. Vooral dankzij de steun van de arme massa wint Chávez in 2009 een referendum waardoor hij onbeperkt tot president kan worden herkozen. terwijl zijn macht onbegrensd lijkt, begint zijn populariteit te dalen. Het op grote schaal nationaliseren van de economie werkt averechts... en brengt het land in een diepe crisis. De inflatie, maar ook de criminaliteit, schiet omhoog. Ondertussen groeit in binnen- en buitenland ook de kritiek op zijn dictatoriale trekjes. Zo sluit hij tientallen kritische radio- en tv-stations... en controleert hij de rechtelijke macht en regeert hij grotendeels per decreet. Vanaf de zomer 2011 verslechtert de gezondheid van Chávez. Eind juni van dat jaar wordt hij in Cuba geopereerd... aan een kankergezwel in de bekken. Chávez maakt het nieuws zelf wereldkundig. Chávez gelooft dan nog volledig te herstellen... Na zijn eerste operatie reist hij regelmatig naar Havana voor een verdere behandeling. Toch weet hij een vierde amstermijn in de wacht te slepen. Maar Chavez voelt zijn einde naderen en wijst vicepresident Nicolas Maduro aan als zijn opvolger. Die bereidt het Venezolaanse volk voor op het onvermijdelijke. Maduro zegt dat het volk zich serieus moet opmaken voor de moeilijke tijd die komt. Of de relatie van Venezuela met de rest van de wereld beter wordt nu Chavez overleden is, valt nog te bezien. Maar scènes waarin hij bijvoorbeeld door de Spaanse koning wordt gesommeerd zijn mond te houden... behoren definitief tot het verleden. Hugo Chavez is dus gisteravond overleden. Reacties uit de hele wereld krijgt u later. Dit Radio 1 Journaal en onze correspondent Kees Elenbaas is ook hier om over Chavez te praten. En het besluit is genomen, alcohol mag pas verkocht worden aan jongeren vanaf 18 jaar. Onduidelijk is alleen nog per wanneer die wet ingaat. Hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Moet een verbod komen op het gebruik van purschuim als isolatiemiddel van woningen. Volgens het expertisecentrum van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem... lopen bewoners te veel risico door blootstelling aan chemicaliën. Internist Louis Schoor. goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die risico's? Die risico's zijn dat men klachten kan krijgen van zijn uh, luchtwegen, van de longen, van de huid, van het maag En dat zijn klachten die vooral optreden wanneer er onoordeelkundig en zonder gebruik van voorschriften gewerkt wordt. Meneer Verschoor, is het duidelijk dat uh, mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun luchtwegen of van uh, hun darmen... dat dat direct te verwijten valt aan het gebruik van peurschijn. Nou, dat is natuurlijk precies het probleem. Iemand kan ook om andere redenen dit soort klachten hebben... Mm. zodat pas de link het verband gelegd kan worden... tussen de isolatiewerkzaamheden en deze klachten... wanneer duidelijk is dat op geen enkele andere wijze... de klachten verklaard kunnen worden. En dat kan worden aannemelijk gemaakt... dat er inderdaad een blootstelling aan dit soort... ...componenten van de pur heeft plaatsgevonden. Ja, dat is eigenlijk een lange weg voor deze patiënten, kan ik me voorstellen. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Vaak duurt het heel lang voor uh, het verband gelegd wordt. En dat kan betekenen, en dat zien wij ook in de praktijk... ...dat mensen pas uh, wanneer het een half jaar of een jaar geleden is... ...uiteindelijk bij ons terechtkomen. Hm. Nou, zijn er wel heel veel huizen met pur geïsoleerd... ...en zijn er relatief weinig mensen die er problemen mee krijgen. Waarom pleit u dan voor toch een algemeen verbod? Um, u zegt dat er weinig mensen zijn die problemen hebben. Dat, Relatief, dat, weet, ik, dat weet ik niet. Wij zien wat dat betreft alleen het topje van de ijsberg. En juist omdat dus vaak het verband niet gelegd wordt, heb ik geen enkele indruk over bij hoeveel mensen dit optreedt. Nee, nee ik vraag het om, om. Misschien is een alternatief wel om het anders veiliger te gebruiken. Is, is, vindt u dat uh, niet een optie? Dat is zeker een optie. En dat is ook de reden dat. Als we naar andere landen kijken, hele stringente voorschriften zijn die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat bewoners geen risico lopen. Die voorschriften uh, zijn tot nu toe in Nederland uh, zeker niet op dergelijke strenge wijze toegepast. En vaak worden ze helemaal niet toegepast. En dat zorgt er juist voor, als wij kijken naar de mensen die wij gezien hebben... zijn dat eigenlijk altijd mensen geweest waarbij bij het aanbrengen van het peurschuim... niet volgens stringente voorschriften is gewerkt. Hmm. Maar goed, toen het zo'n beetje duidelijk werd dat, dat dit een probleem was... Hè? dat was zo rond, uh, in ieder geval bij de NOS, rond februari... Um, toen wij mensen spraken die ziek uh, waren geworden... Toen heeft de Europese brancheorganisatie ISOPA gezegd... dat er voortaan alleen nog onder strenge veiligheidsmaatregelen... dit gebruikt zou mogen worden. U zegt nu, eh, ondanks ook die oproep... wordt op dit moment nog steeds niet eh, per veilig gebruikt. Nee, dat klopt. Helaas moeten we vaststellen... dat nog steeds eh, een isolatie wordt eh, toegepast... zonder dat men zich aan deze stringente voorschriften houdt. Dus een verbod is eigenlijk de enige manier om eh, mensen... Van klachten, om klachten te voorkomen. Nou, je zou kunnen zeggen... Um, we zouden zo innovatief moeten zijn... dat we manieren van isolatie vinden... die dit soort uh, risico's niet in zich dragen. Mm. Nou, ik vermoed dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is, meneer Verschoor. Maar uh, we danken u voor nu. Dank u wel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Wijnand De A15 richting Nijmegen is weer open. De weg was een groot deel van de nacht dicht tussen Leertam en Knoop en Deil na een ongeluk. De A6 nog niet. Wel, Embelo wordt richting Jouren. Daar is wat recenter een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterzee en de Ziek Nicolaasga. is de weg helemaal dicht. En het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verder staan er wat korte dagelijkse files ten noorden van Amsterdam op de A7 en bij Rotterdam op de A15. Wat verwacht je ervan voor deze dinsdag? Nou, op zich vrij normale uh, ochtendspits. Um, uh, niet zo heel veel veel bijzonderheden eigenlijk. Rond half negen verwachten we zo'n 160 kilometer file. Het is daar woensdag. Elke werkdag. Ja. worden met het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rense en Marcel Oosten. Followed by rave Fly. Be on and I'm sick Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to and claimed. <laughs> 14 or 40, you lie about your age. A fun for me, party was followed by a rave. Hoort u van Will and the People? Singeltje uit januari van dit jaar. 10 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Geen alcohol meer voor jongeren van 16 en 17. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat ze pas vanaf 18e jaar alcohol mogen kopen. Wij gaan erover praten met kinderarts Arjen Verboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met het besluit van de Tweede Kamer? Ik ben heel erg blij met dit besluit. Uh, we hebben er als uh, werkers in de gezondheidszorg en rond dit onderwerp heel lang naar gestreefd dat dit zou gebeuren. En uh, eindelijk is het zover. Want waarom, waarom vooral? Wat, wat, wat komt u tegen zoal uh, op, uh, in, in de ziekenhuizen? Nou ja, vooral de jongere kinderen, hè, dan heb ik het over de categorie tussen de 14 en de 17 jaar. Uh, die leidt erg veel schade door uh, dit gebruik. En zijn ook uh, uh, erg laagdrempelig uh, om te komen tot, uh, uh, tot overdreven veel gebruik. En we verwachten dat als deze leeftijdgrens omhoog gaat, uh, een 18-jarige staat daar toch anders in. En dat inderdaad, zoals aangetoond, ook in Nederland dan de, uh, het alcoholgebruik onder jongeren uh, drastisch zal afnemen. Dus meneer Verboom, die twee jaar maakt uh, fysiek wel wat uit? Die maakt heel erg veel uit. He, uh, iedereen die met jongeren omgaat weet wat de verschillen er zijn tussen 16-jarigen en 18-jarigen. Zowel in hun omstandigheden als in de manier waarop ze in het leven staan... en uh, dingen aanpakken en over zaken nadenken. Dus uh, we zijn er heel blij mee. Want wat voor consequenties heeft dat? De als consequenties... je gebruikt op zo'n jonge leeftijd? Ja, uh, hersenschade, hè? hersenbeschadiging uh, die uh, onomkeerbaar is... Bij hoeveel? Waar, waar, waar, dan moet je volgens mij wekelijks veel drinken of niet? Of begint het al bij, bij een paar glaasjes? We weten dat uh, één keer per uh, vier weken uh, een vijftal glazen drinken al voldoende is om merkbaar effect te hebben. Okay. En, uh, dus één keer brengen... per maand een paar glazen, dat ja, heeft al effect? Dat, dat kan voor jongeren al effect hebben. En, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat precies op de druppel uh, uit te zoeken. Dat kan je wetenschappelijk uh, niet in een, in een, in een onderzoeksmodel gaan. Maar we weten wel dat dit soort effecten al uh, bij dit soort doseringen op kan treden. Ja, en dat heeft voor de jongeren zelf. Maar je moet ook realiseren voor de maatschappij als geheel enorme gevolgen. En daarom zijn we heel blij dat dit, uh, dat dit er nu door is. Als u jongeren spreekt hè, in het ziekenhuis waar u werkt, wat, wat zeggen ze dan over dat alcoholgebruik? Uh, ja, het is bijna nooit zo, tenminste ik heb het nog heel zelden meegemaakt dat de jongeren echt drinken met het doelbewuste uh, uh, ja, wens om echt in coma te raken. Uh, ja. Het overkomt ze vaak, ze zijn vaak ook toch erg geschokt door het gebeuren en zijn door, uh, ja, door omstandigheden en door hun eigen uh, ja, onschuld, laat ik het zo zeggen, toch in deze valkuil terechtgekomen. En daarom is het ook een, een hele duidelijke steun voor de ouders en de jongeren dat het op deze leeftijd gewoon niet meer kan. En ook dat niet uh, wel mogen drinkende, zwak alcoholisch mogen drinkende en niet mogen drinkende jongeren die elkaar toch op feesten zien... Uh, ja, in, in een woud een, een van regels en uh, het, het, het niet nagaan van regels terechtkomen. Hm. Meneer Verboom, het is natuurlijk ook drinken omdat het kan. Het is verkrijgbaar, ze kunnen eraan komen. Ja. Um, zal dat veranderen? Want ja, het verbod ligt er nou wel uh, voor onder de 18. Maar ja. wie zegt dat ze er niet makkelijk nog aan kunnen komen? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat in een maatschappij zoals de onze uh, een, het, de handhaving een aandachtspunt is, ook een probleem is, maar ook een aandachtspunt is. En daar wordt in dit wetsontwerp ook aandacht aan besteed, hè, waarbij ook de gemeentes een verantwoordelijkheid krijgen voor een uh, preventie- en een handhavingsbeleid. Mm -hmm. Maar uh, acht u het mogelijk dat je dat, je dat in kunt perken? Ik dacht het zeker mogelijk dat je het in kunt perken. We weten uit, uit allerlei onderzoek dat de, uh, de beïnvloeding van de beschikbaarheid van alcohol, de aandacht die aan alcohol besteed wordt, ook de prijs uiteraard wel degelijk van invloed is op de keuzes van de jongeren om al of niet te drinken. Arjen van Verboom, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. En ja, we gaven het al aan. Behalve de NOS hebben ook NRC Next en De Telegraaf het nieuws over Michael Bogert. die uh, een boekje opendoet over zijn eigen dopingverleden. Bogert bekend staat met heel grote letters in De Telegraaf. Twee foto's van Bogert op de voorpagina: de een met een ernstig kijkende Bogert, de andere met een juichende Bogert. toen de, de rit won in de Tour de France van 2002. La en NSNX heeft dan een aardige foto op de voorpagina. De hele voorpagina staat deze foto. En heeft hij. In zijn mond Michael op een zakje met uh, sportgel. Uh, ook prestatiebevorderend, vermoed ik zomaar. Maar dan op een andere manier. Bolgert bekend is daar ook de kop voormalig uh, rabo-renner. Gebruikte EPO-cortisone en deed bloedtransfusies... vertelt hij vandaag in NRC Next. Je hoort dat iedereen dat product neemt, EPO. Al dus, uh, Bolgert. En uiteraard ook de overleden Venezolaanse president... Hugo Chavez op de voorpagina's van de kranten. De Volkskrant. Daar staat hij schreeuwend met een papegaai hoog boven zijn hoofd op zijn Vinger op zijn wijsvinger. Zijn uh, Venezolaanse vlag om de hals geknoopt en een rode baret op het hoofd. En ook trouw heeft een foto van Chavez op de voorpagina. Daar is hij, als ik de twee foto's zo met elkaar vergelijk. Uh... Vanuit de volkskant. En die in trouw is hier wat ouder en hij lijkt daar ook al ziek. President Chavez van Venezuela overleden. Ook daar dus op de voorpagina. En als we kijken naar de staatstelevisie van Venezuela, tvS, zien we vooral huilende Venezolanen. En natuurlijk steunbetuigingen van bevriende landen voor het Venezolaanse volk. dat het nu zonder Chavez moet doen.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 Vorig jaar hebben veel problematische verslaafden geen professionele hulp ingeschakeld. Spits schrijft dat dit komt door de eigen bijdrage die geldt voor de geestelijke gezondheidszorg. En in het dagblad van het Noordermeer over het vermoorde echtpaar uit Aduard. Volgens een vriend van het stel wilde het paar al langer af van hun plezierboot. Het onderhoud werd ze namelijk te veel. Ja, en ook de Telegraaf schrijft uh, over dit verhaal. Dorp geschokt door bootmoord echtpaar. Met, uh, ja, dat is toch ook wel schokkend om te zien, een foto van het echtpaar. Marga Westra uh, en Lammert... Zo heette ze. Wat bracht iemand ertoe? Een vriendelijk oudersstel dat gek is op bingo, varen en kaarten om te brengen. Die vraag houdt het Groningse dorp Adoard bezig... nadat gisteren het beide uit die plaats levensloos werden gevonden in het water. Ze bleken te zijn vermoord. Al de telegraaf. Het nou, AD gaat daar ook op in op pagina 4. Dit is in triest. Dit kun en wil je niet geloven staat erboven. En je ziet de foto daarvan hun boot. Blauw-wit jachtje. Milo heet het. En aan de zijkant heel duidelijk de bloedsporen. Ook in het AD een reportage over honderden damherten... die de afgelopen weken zijn overleden. Deze herten leefden in de Amsterdamse waterleidingduinen tussen Zandvoort en Noordwijk. Eh, omdat onlangs een hek op een gebied is gezet, kunnen de dieren niet naar een weiland om te gaan eten. En uiteindelijk waren de herten zo verzwakt dat ze doodgingen. Na zeven uur in het Radio 1-journaal uiteraard meer over Michael Bogert en zijn bekentenis. We horen Bogert zelf in die bekentenis die hij doet. Vanavond op televisie te zien, vanochtend bij ons al te horen. Gio Livens is hierover te praten. En Kees Elenbaas is ook hier onze correspondent voor Latijns-Amerika. Hij praat dan over de dood van Hugo Chavez, president van Venezuela.